2 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. In Tsjechië wordt afscheid genomen van Václav Havel. In het hele land werd om 12 uur een minuut stilte in acht genomen. En daarna begon in de Sint-Vitus-kathedraal in Praag de uitvaartplechtigheid. Die wordt bijgewoond door tientallen regeringsleiders en staatslieden. Onder wie de Franse president Sarkozy, de Duitse bondskanselier Merkel en de Amerikaanse oud-president Clinton en zijn vrouw. De Amerikaanse diplomaat Madeleine Albright hield een toespraak in het Tsjechisch. Zij is geboren in Praag. Langs de route waar de rouwstoet zometeen langskomt staan tienduizenden mensen. Havel werd internationaal bekend door zijn sleutelrol... bij de val van het communisme in de toenmalige Tsjechoslowakije. Van 1989 tot 2003 was Havel president. Hij overleed zondag na een lang ziekbed. Václav Havel was 75 jaar.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 In Syrië is al negen maanden opstand aan de gang tegen president Assad. De gevechten hebben aan vele duizenden mensen het leven gekost. Maar berichten over zulke zware aanslagen met autobommen... waren er nog niet eerder. Oliebedrijf Trafigura is in hoge beroep veroordeeld... tot een boete van een miljoen euro. Dat is gelijk aan de boete die de rechtbankenbedrijf eerder had opgelegd. Dat is zojuist bekend geworden. In 2006 probeerde het door Trafigura ingehuurde schip Probokoala... giftig afval af te geven in de Amsterdamse haven... Dat afval werd vervolgens gedumpt in die voorkust. Bij dit proces ging het niet om de dumping, maar om de poging van Trafigura om het afval in Amsterdam van de hand te doen. Het weer bewolking, temperatuur ongeveer 10 graden, vanavond regen en aan zee kan het dan hard waaien. Morgen eerst hier en daar regen, in de middag af en toe zon en dan is het 8 graden. Aan WB Verkeersinformatie... er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarekum en de Alfred 8 kilometer... A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwouder Rijndijk 4 kilometer... op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft Noord 2... en na een aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen Alfred Bloenen en Knopend Waterberg 7 kilometer... bij het Knopend Waterberg is de linker rijschok dicht. Hey Fred!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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag hier in Café de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom hier om de kerststress van u af te schudden. Te luisteren naar Sophie In het Veld, Europarlementariër voor D66 over haar liefde voor Europa. Naar de vereniging Eigen Huis, want die maakt zich zorgen over de afnemende concurrentie in de hypotheekmarkt. Naar homopredikant Tom Mikkers over de Roze Kerkdienst hier in Amsterdam. En zijn flexwerkers nu goed of slecht voor de economie? Een debat zo direct. Cabaretier Thijs van Domburg is gastrezen Frits Barend komt praten over de sport, de kolom van Justus van Oel. Satire natuurlijk en heel veel swingende kerstmuziek dit keer van de Tiny Little Big Band. Een tiny little big band zo direct uh, krijgt u ze nog maar liefst driemaal te horen. Wilt u reageren op onze uitzending, doe dat. kan via Twitter, hashtag AfroVML. De media hebben natuurlijk een reputatie op te houden als het gaat om het doorbreken van taboes. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen door het te gaan hebben over een van de nieuwste taboes. Liefde voor Europa. Degene die daar ronduit vooruit durft te komen werkt al 17 jaar in het Europese parlement. Waarvan de laatste zeven jaar als Europarlementariër voor D66. En haar naam is Sofie Veld en ze is hier, welkom. Hallo. Eh, voelt het als een taboe? liefde voor Europa? Uh, nou, soms wel een beetje. Maar ik zie tot mijn uh, grote vreugde en tevredenheid... dat er nog nooit zoveel over Europa is gediscussieerd... als de afgelopen nou, ja, zes maanden, jaar, zeg maar. Uh -huh. uh, en daar, daar komen hele verschillende aan me meningen aan bod. Niet altijd uh, de mijne, maar... Wel vaker ik vind negatief ik vind dan het, positief de laatste tijd, uh, Nou, het wordt, ik vind dat het wel steeds genuanceerder wordt. Want omdat er steeds meer over gepraat wordt... Uh, weten mensen er ook steeds meer van. En, en krijg je dus echt een, een ja, meer diepte in de discussie. En dat doet me goed. Ik zag op uw website een column met als titel... Proud to be a European. Eh, proud to be, weet je, dat gebruik je bijna altijd als je aangeeft... dat je ergens trots op bent wat niet algemeen geaccepteerd wordt. Voelt dat nou. zo? Uh, nee hoor, het was in die zin geen, geen statement. Maar het wordt inderdaad niet vaak genoeg gezegd. Hè. Uh, Europa wordt of nou, vaak afgebrand door mensen. Of nou ja, heel zuinigjes van, ja maar we hebben er economisch zoveel baat bij. Uh, maar ik vind dat je ook wel eens een keer mag zeggen dat je gewoon blij en trots bent om een Europeaan te zijn. Omdat wij toch in Europa, maar mooi met z'n allen, uh, heel veel welvaart en stabiliteit op dit continent Onlangs hebben. Ondanks alle gebracht... economische ellende waar we ja. in zitten en het onvermogen van de politiek ja. hè, vinden veel mensen nee, om daar een uitweg in te vinden. We zitten in hele rare turbulente tijden, in een politieke crisis, een economische crisis, de, de, de wereldpolitieke verhoudingen die volstrekt aan het verschuiven zijn, uh, een soort technologische revolutie, alles is in beweging. En toch in durft de u te zeggen, ik hou van Europa. Ja, nou ja, maar juist, want als je in een wereld waar zoveel in beweging is, als je een toekomst wil hebben, dan moet je dat samen doen, dan moet je elkaar vasthouden. Moeten ze zich wel vaker verdedigen, wat dat betreft. Ik voel niet de behoefte om het te verdedigen. Ik zeg, uh, ik zeg wat Europa voor mij betekent en ik hoop voor veel andere mensen. Uh, maar er is toch vaak een beetje, als je zegt van, uh, uh, hè, dat, je, dat je blij bent met Europa dan concluderen mensen dat je automatisch dan wel niet van Nederland of zo zou houden. Nou, dat is natuurlijk onzin. Ik ben een Europeaan. Ik wil Nederland nog niet afgaffen. Ik ben een Nederlander. Sterk nog, ik ben een Hollander. Ik ben een, uh, ik ben een uh, stedeling. Allebei. Ik ben een liberaal. Ik ben een historicus. Ik ben een vrouw. Ik ben, weet je, er je, je hebt zoveel aspecten aan je identiteit. Uh, en die Europese dimensie is er één van. En een hele prettige. We gaan zo doorpraten. Over Europa natuurlijk. Over uzelf. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs over u schreef... nadat ze googelde op uw naam. altijd onderweg. Deze energieke dame verhuisd als kind van Overijssel naar Suriname. Een behoorlijk contrast dat ze iets internationaals wilde doen stond al vrij vroeg vast. Ze volgde in Leiden een geschiedenisstudie met de middeleeuwen als specialisatie. Volgens haar zijn we er sindsdien op vooruit gegaan. Kijk maar naar de Europese Unie. Sophie in het veld resideert in Brussel. Haar grote liefde is Europa. Sophie in het veld, gepassioneerd en fel voor samenwerking van Lapland tot Kreta. Ze vecht voor burgerrechten en gelijkheid. Sophie klaagt Amerika aan wegens schending van privacy. En loopt in Moskou de gay pride met de homo's. Ze moest toen vluchten voor een rust met een stiletto. Perfectionistische controle, frik, relaxen kan ze niet, soms wordt ze moe van zichzelf. En ligt ze einde seizoen met haar vrolijke krullen op haar Brusselse bank uitgeteld. Ze spreekt haar talen, Oeh, tolken zijn overbodig. Ze kan er acht, onder Grieks, dat is nu wel nodig. Yes, yes, yes, yes, yes. Dit jaar door humanisten met een award geroemd. En Alexander Bechtold heeft zijn poes naar haar vernoemd. Daar heeft hij haar wel eerst over gebeld, want ze is niet voor de poes, nee. Sophie in het veld, Sophie in het veld, Sophie in het veld, Sophie in het veld, la la la la la, la. Sophie in het veld, Sophie in het veld, Sophie in het veld. <laughs> Susanne Matthijs, Vera Kee en Milou van Bode over mijn gast Sophie in het veld. Heeft u zich herkend in het lied? Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, prachtig echt. En u was echt ooit de poes van Alexander Pechtold. Uh, uh, waarschijnlijk eerder de kat dan, maar. Uh, <laughs> nee, hij heeft, hij heeft ooit een poes uh, naar mij vernoemd. Hij heeft trouwens uh, al zijn katten vernoemd naar uh, uh, vrouwelijke D66-prominente. Ah, dus dat er was, was ook geen... een Els en er was een Winnie. en, uh, en Elsborst. Oh, ja. Ja. ja, en Winnie Zorgdrager. Uh, u u bent, werd er ook over gezongen, vel. Uh, gepassioneerd wordt vaak geschreven. Zo, zozeer zelfs dat soms ook wel mensen bang van u worden, begrijp ik. Hoe zit dat? Nou ja, dat, dat hoop ik niet, maar ik, uh, ja, ik leef het leven wel met passie. En de politiek is natuurlijk ook geen negen tot vijf beroep... waarmee je alleen maar hé, je brood verdient. Dat, doe je, dat, dat komt van binnenuit en dat doe je omdat je, uh, omdat je ergens voor staat. Omdat ja, maar je kan, kan dat zo'n vorm aannemen dat mensen van u schrikken? Um, nou, ik kan wel eens wat fel uit de hoek komen, laat ik het zo <lacht> zij, maar, zij, ja. het zeggen. <lacht> ja. En waar komt ja. dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Ik weet het niet. Zo, dat, is, dat is mijn temperament. En, uh, denk... Want u, bent veel, u werkt hard. Ja. Ik, ik lees 80 uh, uur per week ongeveer. Ja, maar ik doe, ik doe wat ik doe met ontzettend veel plezier. En ik vind ook eerlijk gezegd... kijk, ik zou niet zeggen dat het altijd makkelijk is. En af en toe is het ook wel zwaar. Maar hè, in tijden zoals nu, aan de ene kant... ben je natuurlijk heel bezorgd over waar het heen gaat met Europa. En dat, dat raakt me. Daar maak ik me zorgen over. Uh, tegelijkertijd is het, is het natuurlijk ongelooflijk spannend. Alles is in beweging en dan is dus ook alles mogelijk. Uh, en hè, zie je ineens dat dingen die jarenlang muurvast zaten... Nu ineens allemaal bespreekbaar worden. U had het al over het doorbreken van taboes. Nou ja, als je ziet wat er nu aan, aan verdere integratie, bijvoorbeeld in die eurozone, gebeurt. Nou, dat was twee jaar geleden volstrekt onbespreekbaar, ondenkbaar. Ja, en nu gebeurt het wel. Iedere nadeel heeft zijn voordeel, ja. om het kruif te spreken. Maar toch nog even over, over dat, dat harde werken van 80 uur. Want ik begrijp, de, de, de motivatie is er en misschien wel meer dan ooit. Uh, maar wel heel lastig voor een leuke relatie, hè? Als, je, als je 24 uur per dag met je werk nou, bezig bent. Laat ik het zo zeggen, dat je je, je directe omgeving... Uh, je familie, je vrienden, uh, er wel mee om moeten kunnen gaan. Maar ik moet zeggen dat uh, alle mensen in mijn omgeving... Uh, allemaal heel erg meeleven en bereid zijn. Kijk, het is niet zo Ze dat je... geen dat u er nooit bent. Nou ja, je hebt... je, hebt, nou, je nooit bent. Uh, je, het is niet zo dat je, dat je nooit mensen ziet. Alleen je moet veel meer plannen. Hè? Dingen van dat je op een de zondagmiddag denkt... nou, wie zal ik nou eens gaan opzoeken? Nee, dat dus niet. Niet, je moet echt dingen afspreken, maar dan kan je echt een heel rijk sociaal leven ja. hebben. Het levert u veel prijzen op. U heeft nogal wat gewonnen uh, dit jaar. De Interna International Champion of Free Freedom Prijs, moet ik zeggen. De Irwin Prijs voor secular Secularist van het jaar. De uh, International Humanist Award. Het is nogal wat. Helpt dat, dat soort prijzen? Word je dan serieuzer genomen? Uh, nou, of ik serieus word genomen, weet ik niet. Maar het helpt wel een, zeg maar, een, een, een platform creëren... om je boodschap verder uit te dragen. Het helpt me om meer aandacht te krijgen voor, voor die zaken. Voor, uh, voor de burgerrechten, voor de vrijheid... voor scheiding, kerk en staat, voor humanisme. Ja. Uh, dus in die zin helpt het, ja. ja het zijn allemaal zaken, inderdaad, zoals u ze noemt, waar u uh, mee bezig bent... en waar u die prijzen voor gekregen hebt. De, de, de crisis dan toch. U zegt, ja, zo'n crisis heeft zowel nadelen als gelukkig ook voordelen... Uh, om hem op te lossen uh, hebben we uh, recent weer een uh, Europese top gehad. Er ja. uh, werd zeer verdeeld op gereageerd. Was u er ja. blij mee met het ja. resultaat? Nou, nee, blij was niet het woord wat bij me boven kwam. Nee, ja, er worden elke keer worden hele kleine minuscule schuifelstapjes vooruitgemaakt. Uh, dat doen we nu al twee jaar, hè, sinds die, die crisis is uitgebarst. En we hebben dus eigenlijk ook niet zozeer een, een financiële of een schuldencrisis... want die hadden we eigenlijk makkelijk genoeg kunnen oplossen. Uh, we hebben een politieke crisis. Namelijk de, het feit dat nationale politici eigenlijk jarenlang... Europa een beetje uh, links hebben laten liggen en nu moeten ze ineens dingen Europees gaan doen met een electoraat wat daar eigenlijk ja, weinig trek in heeft, uh, zich er ook weinig mee bezig heeft gehouden en dat, dat is dus het probleem. buitengewoon Nou, dat is het probleem, omdat je ziet dat de politieke wil, He, je alles, alles kan opgelost worden. Ook maar. die schuldencrisis kan opgelost worden, de economische crisis Geeft kan opgelost worden. Geef u even het simpele recept dan. Um, nou ja, de, de recepten die zijn er wel. Hè. Als het gaat om bijvoorbeeld het ophogen van dat noodfonds. Het is net een beetje als, uh, um, uh, noem maar wat, als je, als je ziek bent, als je griep hebt... dan moet je een, een flinke dosis antibiotica om in één keer hè, die, die, die griep te bestrijden. En niet elke keer een heel klein beetje... Veel geld in het noodfonds, dat is één. Ja, omdat je daarmee voorkomt dat de crisis nog duurder wordt. Hè. Door het maar aan te laten slepen en elke keer halve maatregelen te nemen. Hè. Ze zeggen niet voor niets, uh, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, dat is het eigenlijk. Je ja. moet eigenlijk echt in één keer uh, doorpakken. Maar ben je dan en... klaar als je dat noodfonds ophoogt? Uh, niet, niet alleen met dat noodfonds. Je moet het, ik denk dat voor de, he, dat noodfonds is iets wat voor de korte termijn uh, nodig is. Voor de lange termijn moet je zorgen dat de wereld weer vertrouwen krijgt in de eurozone, in die gemeenschappelijke munt. Want he, we zijn op dit moment ongelooflijk nou, bijna obsessief bezig met elkaar binnen Europa. En we vergeten dat die euro dus ook een wereldmunt is. He? Uh, het gaat niet alleen maar om ons. Het gaat ook om de waarde van die munt ja. in de wereld. Maar dat vertrouwen en, is er niet, dat omdat, vertrouwen een... is er niet omdat, ja? omdat de manier waarop we het bestuur die eurozone hebben ingericht, dat werkt niet. Dat is nu wel gebleken. En we hebben dus een bestuur nodig... wat, hè, van, wat, wat de uitdagingen van vandaag aan kan. Zorg dat landen zich aan afspraken houden... Ja, hun begroting in de hand ja. houden. We hadden een systeem waarbij de landen zichzelf... eigenlijk een beetje moesten disciplineren... en elkaar straffen opleggen. Nou, Dat werkt dus in de praktijk niet. Nee, maar in het nieuwe um, verdrag is afgesproken... Uh, uh, dat de sancties, zoals die er eigenlijk ook al waren... Ja. Dat, uh, dat sancties als, mensen, als landen zich niet aan die begrotingsafspraken houden dat die ja. nu automatisch opgelegd kunnen worden. Ja. Dat is toch een hele vooruitgang? Dat is vooruitgang. Niet? Maar ja, ik zei ook net... He, dit, dit zijn dingen die uh, sommigen, de, zoals deze 60 roepen dit al jaren. Nou, een paar jaar geleden was het ondenkbaar. Vandaag de dag is het gewoon geaccepteerd. Dus uh, het gebeurt wel, maar uh, t, toch te langzaam. He. Die crisis die sleept nu al twee jaar aan. Ik denk dat we het op gaan lossen. Maar het was veel goedkoper geweest... als we niet zo lang hadden getreuzeld en, en geaarzeld. Waar gaan we het oplossen? Door? door. Um, nou ja, ik heb de indruk dat de, de politieke wil wel begint te komen. Dat was ook wel uh, het, het een van de weinig positieve dingen... die je toch over die afgelopen top kan zeggen. Dat uh, uh, De Britten die, die lagen dan wat dwars... maar dat 26 landen toch gezegd hebben... nee, eigenlijk, hè, we, we zijn gecommitteerd aan die euro... aan die gemeenschappelijke munt. Ook de landen die niet in de eurozone zitten... Uh, en we gaan daarvoor. En uh, dat is dat is de, ik denk toch de allerbelangrijkste stap. Dat maar we gaan wil nog niet ver uitspreken. genoeg. Begrijp ik? Nee, het gaat nog steeds uh, mondjesmaat, maar we het zijn kleine stapjes, maar in ieder geval in de goede richting. De grote vraag is van: gaat het snel genoeg? In de goede denk, richting. Uh, uh, de, de, de, ja. U wil uiteindelijk uitkomen bij een centraal gestuurd Europa? Nou, uh, het, het ga, kijk, we hebben het nu over, die, over de eurozone. Uh, als je één munt hebt, ja, dan moet je daar ook één bestuur bij hebben... en ook een bestuur wat kan en mag ingrijpen... op het moment dat mensen zich niet aan de, aan de afspraken houden. Ja, een Europese minister van uh, Economische Zaken, van Financiën. Uh, die kant moet het wel op. Uh, daarbij vindt overigens, uh, uh, vinden wij dat uh, zo'n Europese minister... Hè, dat is dan een commissaris, die moet wel veranderen zijn aan het Europees parlement gewoon in het openbaar. Democratische controle. Eigenlijk, eigenlijk moet zo iemand ook individueel naar huis gestuurd kunnen worden. Dat kan op dit moment niet, uh, dus hey, je moet eigenlijk de normale democratische controleprocedures ja. hebben. Jammer dat er helemaal geen draagvlak voor is hè, voor dat idee. Nee, maar kijk, ik ben u uh, stel, u zei al van ik heb uh, ik werk met enige passie. Uh, ik ben ook een optimist van nature. Want ja, weet u, cynisme heeft ons buitengewoon weinig gebracht in deze wereld, we, we hebben maar één en dat is vooruit. Ja, cynisme je... of realisme? Iemand als Bolkestein ja, zegt dat geloof ik alleen België achter u staat. Uh, ja, nou ja, Bolkestein die, die leeft volgens mij toch nog een beetje in een wereld die niet meer bestaat. Oh. Ik krijg, kijk graag naar de toekomst. De wereld is niet meer de wereld van 50 jaar geleden. Uh, op dit moment is het overal aan het schuiven. Uh, China en India en Brazilië die zijn zich niet alleen economisch aan het ontwikkelen, maar eisen ook een plek aan zeg maar, de politieke tafel. Dus we hebben er alle belang bij om een sterk samenhangend Europa te hebben. En er, een, een Europa wat verdeeld is door veto's. Uh, is zwak, is verland, is niet sterk, is verlamd, ja. is niet sterk nee, en gaat, maakt het het niks Het gaat om, om, om de politiek wil, zoals u zegt. Uh, maar ja, goed, niet alleen Bolkestein. Aan de ene kant van het politieke spectrum, het liberale kan, maar ook iemand als Emil Roemer zei recent nog: van ja, ja. als ik door de kalverstraat loop, voel ik me geen Europeaan. En dat geldt ook voor de ja, meeste andere nou, Nederlanders. Hij zei, hij zei dat. Ja, nou, maar, moet je luisteren, er zijn ook mensen die, die, uh, die voelen zich meer uh, zeg maar, verwant met hun dorp of hun stad dan met Nederland. Of voor, er zijn andere mensen voor wie hun beroep of hun geloven veel belangrijker is aspect is van hun identiteit. Maar ja, dat, dat, uh, dat je Europeaan voelen is natuurlijk wel belangrijk... als ja, je die politieke wil moet bereiken ik, om één Europa te willen ja, zijn. Ja, nou ja, dat, maar sommige mensen zullen zich meer Europeaan voelen dan anderen. Het hangt natuurlijk ook van de context af waarin je bevindt. Um, en ik denk dat we moeten beginnen... Hè, als we dat Europese gevoel willen bereiken... dan moeten ze beginnen met uh, op een realistische manier naar elkaar kijken. Want er zijn in de afgelopen jaren zoveel rare karikaturen... verteld over mensen uit andere landen... Hè. De laatste twee jaar natuurlijk vooral over mensen uit zuidelijke landen. De Echt absolute flauwekulverhalen. En laten we daar nou eens oh, mee ophouden. Ze hebben er wel een rotzooi van gemaakt natuurlijk. Nou, ze financieel. hebben er een rotzootje. van Nou, daar hebben we met z'n allen bij gezeten. En ik zal u vertellen dat uh, dat stabiliteitspact... waar wij in Nederland buitengewoon aan gehecht zijn... overigens niet meneer Roemer van de SP. Hè. Die vindt dat stabiliteitspact helemaal niks. Die houdt niet van begrotingsdiscipline. Dus die zou dan misschien eerder in Griekenland ja, maar, thuis horen. Maar, maar Duitsland en maar Frankrijk hebben als Duitsland eerste en daar niet aan hebben, gehouden. Hebben dat in 2005 getorpen. Dat mag er ook wel eens bij. Nee, maar goed, worden. waar zijn die ja. mensen bang voor. Niet alleen voor uh, landen die rommelen met hun begrotingen. Zoals inderdaad Griekenland, hmm. Italië. Maar uh, bijvoorbeeld, er is nu ook een discussie over. Of uh, landen als Roemenië en Bulgarije bij uh, Schengen. Het Schengengebied is nou, discussie moeten komen. over Nee hoor, daar is geen discussie over. Uh, de situatie is dat, uh, dat alle andere landen. En het Europees Parlement. Het gezegd hebben. En Nederland die nou, het willen. Uh, ze, moeten, ze moesten aan een lijstje, een heel lijst van criteria voldoen. Ze zijn jarenlang elke zes maanden gecontroleerd. He, dat lijstje werd gewoon afgestreven. En Nederland, Nederland is nu het enige die een besluit ja. blokkeert. En ik zou zeggen, ik vind dat buitengewoon onnozel van Not? Nederland. Omdat uh, allereerst gebeurt het vanwege dingen die niks met Roemenië en Bulgarije te maken hebben. Maar alles met de PVV. Zoals corruptie Ten in tweede, in die landen, ten tweede uh, nee dat is een heel ander verhaal. Oh. Nee, en, uh, u kunt toch moeilijk beweren dat die 26 andere landen het bij het verkeerde eind hebben. Er is corruptie. Die wordt ook, moet ook bestreden worden. Ook daar. Ziet Europa op toe. Daar is speciaal een paar maanden geleden een programma voor aangenomen. Um... Uh, maar dat heeft met Schengen helemaal niks te maken. Nou ja, Nederland schiet niet op de aanpak van corruptie. Nee, daar. maar dat heeft helemaal niets met Schengen. Nederland moet zich aan de afspraken houden. En dit kabinet is het kabinet van afspraak is afspraak. Het punt is dat als wij in, in Europa iets willen... wat hè, een beetje buitengewoon is. Wij willen bijvoorbeeld extra korting hebben... op onze bijdrage aan Europa. Nou, ja. dat is leuk. Hoeveel steun denkt u dat we daarvoor gaan krijgen... van de andere landen op het moment dat wij daarom vragen? Ja, is, is dat een reden om akkoord te gaan... Nou, als je bang bent dat er nee. corruptie... en misdaad nee, die naartoe komt als nee, je de grenzen overstelt. Maar, maar die, door Roemenië en Bulgarije buiten Schengen te houden, bereik je dat helemaal niet. Het, nou ja, het staat aan de Vorige elkaar. week werd er bekend uh, gemaakt door de politie in zowel Oost als West-Europa, dat sinds de grenzen door de Europese Unie, maar ook door Schengen, opengesteld zijn, uh, de misdaad uh, op een gigantische manier van Oost naar West-Europa is verhuisd. Dat zegt de politie in zowel West-Europa nee, als Oost-Europa. Je, je moet dus juist zorgen dat je samenwerkt zodat je die controles kan uh, verscherpen he, op het moment. En je moet Bulgarije en Roemenië voldoen aan alle criteria. Dat wil zeggen dat ze moeten kunnen aantonen dat hun grenzen veilig zijn... dat ze de modernste apparatuur hebben, dat hun douanebeambten getraind zijn... en hun veiligheidsbeambten. Er is nu door uh, de andere landen, hè, Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld, hebben gezegd... nou, laten we dan Nederland tegemoet komen, Dan beginnen we alleen met het, uh, het, het openen van de grenzen van de de luchthavens, dus niet de, ja. de landgrenzen. En zelfs maar, daarvan zich Nederland Ik noem het voorbeeld, omdat ja. we hadden het over... Hoe, hoe krijg je het voor elkaar, he, dat er meer vertrouwen... Mm. in die Europese Unie komt. Ja... Veel mensen horen, zien en lezen ja. die berichten. en maken zich juist ja. om die reden zorgen. Eh, bij, bij een, een sterkere ja. eenwording nee, maar van kijk, Europa. Het moet Aan de ene kant is het zo dat. Uh, de, de, de, een heleboel dingen zijn niet perfect. En ik denk dat je juist. Het probleem is nou juist dat wat we heel vaak doen. dat zie je in de eurozone, maar ook op andere terreinen. we maken afspraken. maar vervolgens willen de lidstaten, inclusief Nederland. Willen niet dat Brussel zich bemoeit met de naleving daarvan. Nou, dat geldt dan dus net zo hard voor Roemenië en Bulgarije. Weet het een half gekeerd en... dan ten hele gedwalt. Nee, maar we hebben kijk... ook spijt over het feit dat Griekenland erbij kwam in de tijd. Nee hoor, daar hebben we helemaal geen spijt oh. over. Nee, waarom? Nou, veel mensen, wel u niet, begrijp, begrijp ik. Nou, kijk, uh, allereerst, je moet eens goed naar de feiten kijken. Hè? Want die komen vaak niet, niet compleet uh, over het voetlicht. Laat ik me maar even mild uitdrukken. Um, er, er wordt heel vaak gezegd, dat is heel populair... van nou, uh, laten we Griekenland maar uit de eurozone gooien. Wat mensen te licht daarmee vergeten... is dat dat ons niet alleen heel veel geld gaat kosten... omdat wij er geld in hebben zitten... maar ook dat die euro... kijk, die euro heeft ook een waarde naar nee. buiten toe. Ik zei, het is een, een wereldmunt. En op ja. het moment dat je daar landen naar believen... bij kan halen en uit kan gooien... He, verliest die, die munt vertrouwen ja. in de rest van de wereld. Ik begrijp dat als je Griekenland er nu uit zou gooien... dat dat tot grote problemen leidt. Maar niet tenminste, van de werk zaten nog uh, drie politieke massen de dom te, Lubbers, Kok en Bolkestein in Nieuwseur te vertellen... dat als het over konden doen, dat ze zowel Italië als Griekenland er misschien niet bij Nou, hadden. ik denk dat ze onder andere voorwaarden binnen hadden moeten komen. Dat is het, dat is het probleem. Kijk, wat er gebeurt is dat uh, landen, heel vaak een land als Nederland voorop... die zeggen, nou, we willen wel afspraken, we willen wel regels... maar Brussel mag zich niet komen bemoeien met ons, met de, de handhaving. Maar ja, als Brussel zich niet met ons mag bemoeien... mogen ze zich met die andere landen ook niet bemoeien. In 2004 heeft de Europese Commissie... Aangegeven, jongens, er zijn ernstige problemen in Griekenland. We moeten meer bevoegdheden hebben om in te kunnen grijpen. Uh, die, die nieuwe bevoegdheden die zijn geblokkeerd door onder andere Duitsland en Nederland. Als dat niet was dus, gebeurd, dan waren de dat problemen niet, in Griekenland nu dan niet, waren zo, ze groot niet geweest. zo uit de hand gelopen. Absoluut. U dus, zegt, we kunnen dus eigenlijk maar één kant op. Dat is echt gewoon meer macht. Het is een kwestie van als je iets doet, moet je het goed doen en niet half. En nou, sterk, hebben het nog, half ik, gedaan. ik begrijp dat u zegt, als we dat niet doen, dan hmm. valt de Europese Unie misschien wel uit elkaar. Ja, ik denk dat als je, het punt is dat als je afspraken maakt... maar je geeft de Europese Unie niet de middelen om ze, om ze af te dwingen... om ze te handhaven, verliezen mensen terecht en begrijpelijk het vertrouwen. Of het nou gaat over de eurozone, Schengen, bestrijding van corruptie... Uh, maar ook allerlei, allerlei andere zaken. En het, het zou ook nog wel eens kunnen zijn... dat ook Nederland wel eens een keer op zijn vingers wordt getikt... Hè, zoals dat met dit kabinet ook gebeurt. Uh, en vorige kabinetten overigens ook... over de behandeling van minderjarige asielzoekers. Dat was echt niet alleen de discussie... over. Mauro. Daar heeft ook he, het Mensenrechtenhof in Straatsburg bijvoorbeeld Nederland al vaker voor eh, op de vingers getikt. Maar ook als je kijkt naar de discussie over de Hedwigsepolder bijvoorbeeld, waarvan Nederland zegt nou, eh, ja, eigenlijk pech. We doen het anders he, we doen dan afgesproken. Want u ja. schetst eigenlijk zelf al het probleem, uh, of de feitelijke situatie dat veel regeringen op dit ogenblik in Europa zich een beetje in een spagaat voelen tussen enerzijds he, wat Brussel wil, anderzijds wat hun eigen bevolking, hun achterban wil, die meer de neiging mm. uh, krijgen om meer protection zich op te stellen, ja. bescherming ja. van het eigen ja. land. Uh, dat, dat betekent dat de kans uh, uh, voor uw oplossing steeds kleiner wordt... en, en ah, ja. u dus ook rekening houdt werkelijk met het uiteenvallen van die Unie. De, dat risico uh, is er nog steeds. Ik heb gezegd, ik ben een optimist. Uh, maar het risico was nog nooit zo groot als nu. Dat is absoluut een feit. Maar dus des te meer reden om je uit te spreken... en om eens heel goed na te denken. Want Kijk, er is natuurlijk niets leuker dan hè, uh, uh, vrijdagavond in de kroeg... of vanuit je luie stoel lekker klagen over alles wat er mis is in de wereld. Nou, Mensen klagen graag en veel over, over Europa... Uh, dat is allemaal prima, maar als het erop aankomt... dan moet je echt kiezen wat je wil. Wil je erin en het dan goed doen, of wil je het niet? Maar dan moet je ook bedenken dat je dan redelijk alleen staat... in een, in een globaliserende wereld. Hè, Europa is... Wij zijn nog steeds uh, uh, zeg maar de, de, de, de, de, de sterkste economie van de wereld. Maar dat blijven we niet als we niet in beweging komen. Europa heeft... Ongelooflijke, ongekende mogelijkheden om de kwaliteit van ons bestaan te garanderen. Want wij hebben een ongekende vrijheid, een ongekende welvaart. Nog nooit in de geschiedenis was dat, was dat zo goed. Als we dat willen behouden, moeten ja. we dus zorgen voor een sterk Europa. Die die, die die verworvenheden kan beschermen en garanderen. Want dat kan niet met een Europa waarin je zegt, nou we werken economisch wel samen, maar verder gaat hij een fijn zijn eigen gang. Nee, want zo werkt het in de praktijk niet. Kijk, je hebt al, als je uh, bijvoorbeeld uh, één markt hebt... dan heb je vrij verkeer van, van goederen, van diensten, van kapitaal... en ook van personen. Dus je kan niet zeggen, we gaan de grenzen open doen voor goederen... maar niet voor, niet voor personen. Zo werkt het niet. Dus uh, he, je hebt ook bijvoorbeeld te maken met uh, uh, concurrentie. Hè? Er zijn heel veel, gek genoeg heel veel sociale maatregelen... over bijvoorbeeld gezondheid op het werk, over arbeidsvoorwaarden... die zijn gek genoeg tot stand gekomen op initiatief van de werkgevers... van de industrie, omdat die merkten... Hey, al die sociale zekerheidssystemen en de regels zijn verschillend in de lidstaten... dat geeft ons een concurrentienadeel. Dat moeten we meer gelijk, gelijk trekken. trekken. Ja. Even Een ander voor, uh, onderwerp, want vandaag is uh, de, de uitvaart, de begrafenis van de, de uh, oud-president uh, van Tsjechië, Václav Havel. Uh, hij vatte Europa als volgt samen. Europe is the homeland of our homeland, zo zei hij dat. Ja. Uh, uh, it, it. U bent het er mee eens, neem ik aan, met die uitspraak? Ja, nou ja mee eens. Hij, dat was zijn hele persoonlijke gevoel. En ik, ik kan me daar uh, heel goed iets bij voorstellen. En ik bedoel, je kan toch nauwelijks de president van een land verwijten... dat hij niet van zijn eigen land houdt. Maar hij zegt tegelijkertijd ook... Uh, de, he, dat, dat sterke Europa is nou juist wat ons beschermt. Dat is niet onze vijand, dat is geen bedreiging. Dat is juist de bescherming van wat wij koesteren. En, uh, maar ze uh, ja, hebben dat ja, betreft hij... een inspiratie voor u? Hey, ja, even er zijn er zijn wat als je nou eens bedenkt dat van de 27 huidige lidstaten er nog niet zo heel lang geleden 13 een dictatuur waren, 3 in het zuiden en uh, 10 in het oosten, dan is het toch fenomenaal wat we wat we bereikt hebben. Als je kijkt naar de geschiedenis van Europa van de 20e eeuw, dan denk ik nou en dat geeft me ook wel, ook wel moed, want ik zeg altijd maar, kijk, uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 50, toen er werd gedacht over de eenwording van Europa, en ook na de val van de muur, dat waren toch momenten dat mensen weinig reden hadden om elkaar te vertrouwen, naar alles wat we elkaar hadden aangedaan. En toch, juist op zulke momenten zijn mensen samengekomen en hebben gezegd, ja, maar als we het samen doen in Europa, dan gaat het beter. Dan staan we sterker, dan kunnen we beter beschermen wat voor ons uh, belangrijk is. En ik denk, we staan nu Echt op een kruispunt in Europa. Uh, en ik heb er toch nog steeds vertrouwen in... dat mensen gaan kiezen voor die gezamenlijke toekomst. Ik dank u wel voor dit gesprek. Ik wens u succes met uw werk Europarlementariër... voor D66, Sofie in het veld. APPLAUS. Zo direct de Vereniging Eigen Huis over de hypotheekrente aftrekken en cabaretier Thijs van Domburg over de nieuwste Johnny Depp-film. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gent Kruk. Radio 1, het NOS Journaal.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 A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmaade 3. A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij Bunnik. Staat 2 kilometer file, de linkerijstrook is dicht. A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de afrit Den Dolder 2. En verderop bij Leusden 2 kilometer. Dit is Radio 1. Apro vrijdagmiddag live. Jan Mo. Bon. Welkom terug... Hey, vrijdagmiddag live hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct de vereniging Erg Huis, die zich zorgen maakt... over de afnemende concurrentie in de hypotheekmarkt. En cabotier Thijs van Domburg onder meer over de nieuwste Johnny Depp-film. U kunt reageren, twitter ons, hashtag AvroVML. Onze vaste rubriek, Noord-Korea. Deze week overleed de leider van Noord-Korea, Kim Jong-il... Wat voor man was Kim Jong-il? Ik praat hm. over zijn leven en werk met Benny Wildschors. Ja. Wetenschapsfilosoof, ja. maar vooral zelf ook een dictator. Ja. Benny, welkom. Even ja. voor de mensen die jou niet kennen. Jij bent dus inderdaad dictator. dictator. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... Hey, wat gek een Nederlandse ja. dictator, waarom kennen we hem niet? Nee. <laughs> dus uh, stel jezelf even nou, voor. Uh, ik ben dus uh, Benny uh, Wildschors. Ja. 51 jaar, alleenheerser. Van een klein landje, dat uh, midden in de Himalaya eigenlijk ligt. Uh, ik doe het alweer in zo'n jaar of vijftien met uh, heel veel plezier, moet ik zeggen. Ja, en gaat het bij jou ook echt met harde hand? Ja, ja, ja kijk, voor mensen die dat niet gewend zijn, kan dat heftig zijn. Hè? Lijfstraffen, geheime dienst, werkkampen, de hele rattenplan eigenlijk. Uh... Ja, helder. En ja. uh, vertel eens, wat voor man was Kim Jong-il? Ja, je doet hem natuurlijk heel snel te kort eigenlijk. Ja. Hij eist natuurlijk veel van zijn omgeving, maar het was een hele leuke man, een hele warme man, privé. Nou, was het een fijne man? Ja, heen? maar nou, dat strookt toch niet echt met wat andere mensen zeggen. Nee. Hè? In de media ontstaat toch het beeld van een nietsontziend leider, ja. of zoals minister Roosenthal zei, een dictator van het ergste soort. Ja, daar heb ik me ook heel erg boos over ja. gemaakt. Dan denk ik, Roosenthal, waar heb je het over? Je kent die man niet eens. Ja, We weten wel het een en ander, hè? dat hij strafkampen had, en dat ja. is een volk op een manier behandeld. Ja, natuurlijk. Het was, het was een dictator, ja, ja, ja. Het is niet zo van, uh, zou je zo vriendelijk willen zijn van dit en dat en zo en zo. Nee, ja, goed, dat, dat, dat, dat is het vak. Dat is iedereen, dat je, dat je dus uh, streng ja. bent als... Uh, dus, hoe, hoe heeft je hem trouwens leren kennen? Nou, dat is wel een heel, heel, heel erg grappig verhaal. Ja. Het was, uh, wij gingen altijd een weekendje weg met z'n allen. Ja, ja. dan gingen we met, met, met, uh, met uh, de snorrenclub, noemden we dat. Dus, uh, dat Saddam uh, was erbij en Hosni en Mohammar. Oh. En dan gingen we zo uh, bedobbelen, een biertje drinken en, en, en lekker hoeren de hele tijd. En, en hoe was Kim Jong-il vandaag nou, op zo'n weekendje? het geestige ja. Ja, ja. ja, Altijd mensen in de zijk nemen. Dit en dat en geef dus. eens een voorbeeld. Heb je een voorbeeld? Ja, ja tuurlijk. Zoveel voorbeelden. Nou, nou, nou, bijvoorbeeld, dan zei hij tegen mij van... hé, hey, je, je moet je kijken. Je oren zitten rechts en links van je hoofd. En dan, en dan lachen. En dan een brammerkanaffie eraan. En dit, dat. Nou, echt waar schitterend. Wat. Ja, oh, wat ja, geestig ja. zeg. Ja, ja, ja. ja dat ja. was... Het was nou, goed, dat, dat is waar. Eenmaal, zoals dat heet. He. Ja, het moet een raar jaar... Voor voor jou geweest en ja. Kim Jong-il weg, Kaddafi weg. Ja. Wat doet dat met jou? Nou ja, god, ja, ja, wat, wat doe je? Je, je, je, je, je, je? Pluk de dag. Carpe jaagje uh, Jaag je dromen. Nou, ik heb bijvoorbeeld van de week een werkkamp geopend. Ja? Dat wilde ik altijd al. En uh, nou, dat heb ik nou dus ook uh, gedaan. En uh, ja, god, uh, ik zou bijvoorbeeld ook nog graag eens een keer een groep uh, Aziaten willen onderdrukken. Dat is uh, allemaal in de, in de toekomst natuurlijk. Dat is toekomstmuziek. Ja, toekomstmuziek. Nou, we gaan afsluiten. Kim Jong-il is ja. niet meer, nee. Ga je naar de uitvaart? Ja, absoluut. Dat wordt, dat wordt heel erg mooi. Joost Swagerman, die gaat onder andere spreken. Joost Swagerman? Ja, die was uh, ontzettend bevriend met uh, Kim... Oh. In, uh, ja, ja. Nou, Billy, bedankt voor je komst. Je ja. boek ligt vanaf volgende week in de winkel. Ik, uh, sorry. Ik heb, ik heb helemaal geen boek. Oh, nou, sorry. Gewoon bedankt voor je komst dan. Ja, graag gedaan. <tie> Dank. Ja, graag gedaan. Blin van Bennekom en Pieter Bouwman, hoor u. Aan tafel schrijven we nu aan Thijs van Domburg... die voor u de nieuwste film met Johnny Depp bekeek... en de familievoorstelling Woestwater van het Ro Theater. Thijs, heb je genoten? Um, moi. Ja, ik wil het... is het leuke om hier ergens helemaal enthousiast over te zijn natuurlijk... of, of iets heel verschrikkelijks. Ja, nee, maar ik vind, af, vind maar... ik wel een goede teaser... want dus, we gaan er zo direct, ja, gaan er zo direct oh, over door. Eh, iets anders? Heb je een eigen huis? Uh, ja, ik heb een eigen huis. En ja. veel schuld ook als ik dat vragen mag? Uh, ja, nou, het is niet mijn. Ja, het is mijn huis, maar het is natuurlijk niet mijn huis. Maak ik je, maar... je zorgen? Nee, dat niet. Nee. Nee, want Daar gaan we het namelijk wel over hebben, over de hypotheekrenteaftrek. Oh ja. Met onze andere gast. Uh, ik, tegenwoordig kun je dat woord gewoon helemaal uitspreken. Hypotheekrenteaftrek. Je hoeft het niet meer te hebben over het H-woord. Je hoort het heel vaak zelfs. Want iedereen begrijpt zo langzamerhand dat er iets aan moet veranderen. De huizenmarkt zit op slot. De crisis maakt het er niet beter op. En banken zijn terughoudend in het verstrekken van hypotheken. Het CDA kwam gisteren met een plan om, het, uh, uh, om een belastingvoordeel in te stellen... als we de hypotheekschuld aflossen. Het lijkt erop dat bijna iedereen wel inziet iets moet veranderen bij mij aan tafel ook Rob Mulder directeur belangenwachting van de vereniging Erhuis. Rob Mulder welkom ook is Want zelf u... ook eigenaar van een woning inderdaad ja afgelost ja. Nou, nee, niet helemaal afgelost nog. Zorgen? Maar de, ja, dat gebeurt in Nederland vaak uh, toch uh, in een jaar of dertig, het aflossen. Ja, ja. ja. En, en ook in uw geval, begrijp ik. Ook inderdaad, ja. Een zorgelijke situatie? Ik, uh, nee, ik pas mag toch? Voor, voor mezelf? Ja? Uh, nee hoor, nee. Dat niet. Nou, er zijn misschien wel andere mensen... want uh, als zelfs uw vereniging, eigen huis, belangenbartiger van de huizenbezitter... Uh, zegt van, God, ja, we moeten misschien toch eens praten over die hypotheekrenteaftrek... beginnen ze zich zorgen uh, te maken terecht... Nou, het is eigenlijk zo dat de Vereniging Eigenhuizen, en dat zeggen we al een aantal jaren, vindt dat de woningmarkt fundamenteel hervormd moet worden. En dan heb je het inderdaad over de koopwoningmarkt, maar ook over de huurmarkt. Het zit ook helemaal dicht, ja. hè. mensen vertrekken niet uit hun huurwoning, werd gisteren ook weer bekend. Ja, inderdaad, en dat hangt natuurlijk helemaal met elkaar samen. Want ja, die doorstroming, dat, dat gaat ook dwars door die huur- en die koopmarkt heen. Dus als je uh, daar echt iets aan wil doen, moet je, ja, heb je het over een fundamentele hervorming. En wij hebben al sinds 2007 gezegd, van nou, dan moet je daar alles bespreekbaar maken. En de ook de hypotheekrenteaftrek. Ook de hypotheekrenteaftrek en het andere h woord de huurprijsregulering. Hè? Want er zijn twee H-woorden. Maar dat mag je ook uh, voluit uitspreken. En wat moet er Gewoon... dan met die hypotheek aan het aftrek gebeuren? Vindt de Vereniging erg huis? Nou, de hypotheekrenteaftrek moet daar dan bij betrokken worden... en dat zal mede ja, uh, dienen als een financieringsbron voor een aantal uh, maatregelen... zoals algehele lastenverlaging. Dus als je enerzijds en, die hypotheekrente afschaft of vermindert... het geld dat je daarmee verdient, dat moet je op een andere manier weer teruggeven? Eigenlijk zijn alle deskundigen het wel over eens... Hè, dat als je een fundamentele hervorming zou willen van de, van, van de woningmarkt, huur en koop... en als je daar dan uh, ja, besparingen bij hebt... dat je dat ook weer terug moet geven aan de belastingbetaler... Plossing. Ja, want, want even hypothetisch stel, uh, uh, ik heb net een huis gekocht, uh, uh, vorig jaar. Uh, en dat huis wordt niet meer, maar eerder minder waard. En ik heb dus uh, schuld, als ik het huis moet verkopen. ook in de voorstellen die de vereniging eigen huis bedenkt... zou dat dus kunnen betekenen dat ik dan de klos ben. Nou kijk, Het is inderdaad zo dat als je uh, nog niet zo lang geleden een huis hebt gekocht... en je moet er snel weer uit, dan blijf je vaak ja, dan, dan met een restschuld uh, zitten. Dus, daar ga je gewoon de boot in. Nee, maar dan denk je wel, de vereniging Eigen Huis helpt me dan. Maar... Uh, het, is, het, is, het is wel zo dat als je niet uh, meteen uit dat huis hoeft... Hè, wat gelukkig voor de meeste mensen geldt, dan is dat natuurlijk uh, niet zo. Blijven zitten. Nou ja, blijven zitten. Je koopt meestal toch niet een huis voor een paar jaar. Hè. Dat is er ook wat verschil tussen de koop en de huurmarkt. Een, een koopwoning, die koop je toch voor langere periode. Je hebt een probleem als je wordt door scheiding... of werkloosheid of arbeidsongeschiktheid... in ieder geval buiten je schuld, zou je kunnen zeggen... die woning moet verlaten. En nou, dan is het te hopen dat je zo verstandig bent geweest... om een nationale hypotheekgarantie te nemen. Want dan zijn die risico's weer, weer gedekt. Ja, het CDA kwam deze week ook met een ander plan... namelijk om het aflossen van de hypotheekschuld aantrekkelijk te maken... door middel van een belastingvoordeel. Goed plan? Nou, ik vind het een sympathieke gedachte... Uh, het is natuurlijk ook erg uh, actueel. Hè, van, uh, ja, mensen gaan ook nadenken van... Uh, ja, zou ik wat moeten aflossen? Zou ik wat meer moeten aflossen? Het is wat ons betreft heel goed als uh, ja, mensen... naar hun eigen financiële situatie kijken. Of als ze zich er prettiger bij voelen. Hè, als ze wat af zouden kunnen lossen om het, uh, om het uh, dan te doen. In de, zou dit... jij dat doen, Thijs? Als het, als het voor belastingtechnisch voordelig is, zou je dan gaan aflossen? Ja, misschien wel. Ja, want het, het, volgens mij is het wel nuttig. Het voelt toch als een soort weggegooid geld altijd als je... Als die rente... Geld, ja, die, die ik ik heb je nog nooit één cent afgelost. En dat voelt toch altijd wel dan En dan, zonde, en dan ja. hoeft die hypotheekrente aftrek... dat fenomeen op zich hoeft dan niet aangepakt te worden. Nee, ik heb inderdaad begrepen dat het CDA ook niet beoogd heeft... om zeg maar, de systematiek van de hypotheekrenteaftrek ter discussie te stellen hiermee. Het is een sympathieke gedachte dat je ja, zeg maar het aflossen stimuleert. Uh, maar ja, er staat tegenover dat het eigenlijk ook als er geen fiscale stimulans is... dat het heel verstandig kan zijn om naar je eigen financiële situatie te kijken... En dan kijken van, nou misschien, als je he, dat geld hebt, misschien kan ik wat meer aflossen. Daar kun je, je ook prettiger bij voelen. Maar dat is eigenlijk ja, van individu tot individu toch weer heel anders. Ja. Daarnaast deze week ook in de NRC onder andere berichten over banken die steeds terughoudender worden om hypotheken te verstrekken. Banken moeten zelf natuurlijk hun eigen uh, financiële buffer uh, zien op te hogen. Dus ja. nemen minder risico. Uh, maakt u zich daar zorgen over als vereniging Eigenhuis? Ja, daar maken we ons zorgen over. Uh, we hebben met uh, ja, leedwezen, om een beetje groot woord te gebruiken... Uh, gezien dat BNP Paribas de Nederlandse hypotheekmarkt uh, gaat verlaten. Althans geen nieuwe hypotheken meer uh, gaat verstrekken. Ja, En wat er dan overblijft is toch uh, ja old boys network van de grote banken... En die hebben dan eigenlijk vrij spel om eh, ja, de consument... gewoon weer als de oude vertrouwde citroen eh, te zien. Want dan zijn er te weinig aanbieders op, die hypotheekrente markt, ja, op de, de, de hypotheekrentemarkt. Als er een hoge concentratie is uh, van banken... Hè, dat, dat, dat, er zijn maar een paar banken. Rabo heeft op dit moment 40% van de markt uh, in handen. Dat is natuurlijk geen enkele prikkel om elkaar al te veel uh, te concurreren. Nou, de Nederlandse mededingingsautoriteit, uh, dat is een kartelwaakgrond... Die, die waakt over de mededinging in dit land. En die heeft uh, in mei van dit jaar gezegd dat de hypotheekmarkt... gevoelig is voor mede, mededingingsbeperkend gedrag. Maar bent u bang voor? Voor te, te hoge rentes, te hoge winstmarges... Uh, die banken in rekening uh, kunnen brengen aan de consument op de hypotheken. En dat ze dat uh, ook met elkaar afspreken? Nou, nee, dat, het, het gaat eigenlijk over mededingingsbeperkend gedrag. Hè. Afspreken, dan heb je het over wegrestaurants en, en bonnetjes... en afluisterapparatuur, daar heb ik het dus niet over. Ik heb het gewoon over het feit dat als je maar drie grote spelers hebt... op de hypotheekmarkt, uh, ja, dat die uh, elkaar dan niet al te hard bekonkeren. Dat, dat, dat hoeven ze niet, nou, niet eens af te spreken. Als je zo weinig spelers hebt, dan kun je die rente uh, gewoon hoog houden. Het is ook bewezen dat uh, vanaf uh, eind 2008... toen ook een aantal buitenlandse spelers uh, de hypotheekmarkt uh, verliet... vanwege de crisis, uh, dat toen de winstmarges op uh, de hypotheekrente verdubbelden. Zou de rente op dit moment lager kunnen... We zien nu alweer de winstmarges oplopen. Kijk, enerzijds We zijn wel een beetje voorzichtig mee met te categorische uitspraken te doen. Want we hebben vandaag de Nederlandse mededingingsautoriteit een brief geschreven. Met de vragen erin die we hebben. Dus het past niet helemaal om nu al het antwoord uh, te geven. Wat zijn die vragen? Uh, het, nou... Eén, wilt u, zoals u ook beloofd heeft in mei van dit jaar... deze markt goed in de gaten blijven houden? Want het is uh, ja, uh, echt nodig nu er uh, weer een buitenlandse partij vertrokken is. En twee, ja, wij zien de winstmarge oplopen. Gewoon in de cijfertjes uh, op de hypotheken. Ja, klopt dat? Zien wij dat goed? Uh, is dat geoorloofd? Uh, Kunt u daar eens uh, naar, kijken? naar kijken? En als het klopt, vindt u dat eigenlijk een deel van die winst... weer terug zou moeten vloeien naar degene die de hypotheek neemt? Nou, mededex, mededingingsbeperkende gedragingen zijn verboden in, Vreselijk, de, in Nederland. Vreselijk woord. Goed hey, voor ja, Scrabble. Dus ja. je moet uh, wel de, de concurrentie in de markt houden. Heeft u al antwoord gekregen? Nee, begrijp ik. Nee, u? we hebben hem gisteren pas verstuurd. Gisteren pas verstuurd, dus u wacht uh, vol verwachting af. Uh, wij samen met u, dank tot zover. Rob Mulder, directeur Belangenbehartiging van de Vereniging Eigen Huis. Hoorde u en zo direct praten we door met Thijs van Domburg... over onder meer die Johnny Depp-film. Maar eerst is het de hoogste tijd voor muziek. The Tiny Little Big Band uh, Sleigh Ride? Ja, yeah. dat is hem. Just hear those sleigh bells ringing, ring, ting, chingling too. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for us, they ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Just look at the show. We're riding in a wonderland of snow.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 Riding along in the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather can be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us. Stay ride right together with you. A stay ride right together with you. A stay ride right together with you. Tiny Little Big Band. En hou je van deze muziek, en over ze spelen nog veel meer dan alleen kerstnummers hoor. Dat doen ze nu voor ons speciaal in deze uitzending. Maar uh, hou je van deze uh, Little Big Band muziek? Dan moet je antwoord geven op de vraag waar uh, zij geld voor inzamelen. Want dat doen ze namelijk voor Serious Request. En uh, wij vragen jou dan, als jij weet waar Serious Quest dat geld aan uitgeeft... wat is het goede doel, waar je weet wel die mannen in het glazen huis in Leiden... zeg maar geld voor ophalen. Mail het dan naar ons, vrijdagmiddag live at Dan krijg jij het album van deze band, dat heet Sharp Dressed Man. Want zo zien ze er namelijk ook uit. Ja, ja, ja. De gastresescent... Ja, ja, ja. is cabareté-tekstschrijver Thijs van Domburg... Ja. En ook aan tafel nog Rob Mulder van de vereniging Eigenhuis. Rob, het film of theater liefhebben? Uh, theater. Theater liefhebben. Goed, want we gaan het zowel over theater als film hebben met Thijs. Uh, Thijs, even voor de, voor de luisteraar. Jij doet mee aan de comedy train, hè? spijkers met koppen. Ja. Uh, Schrijf teksten voor dit was het nieuws. Dat ze een be mm -hmm. be beetje weten waar jij mee bezig bent. Ja. En voor ons nu als gastrecensent. Ben je naar de film The Rum Diary geweest met Johnny Depp? Ja. En het theatervoorstelling Woestwater van het Rood Theater. Zullen we met die laatste beginnen? Nou, laten we dat doen. Ja. Woestwater, waar gaat het over? Uh, over, uh, over Sil. Uh, Sil is een, een, een jongetje van acht. En die, uh, hij wil goochelaar worden. Alleen uh, uh, zijn moeder... En de, de nieuwe vriend van zijn moeder... Die, die wil niet naar zijn trucs kijken. Dus hij raakt een beetje gefrustreerd. En uh, tijdens een van zijn trucs... Uh, die mislukt, verstopt hij zich in de wasmachine. En uh, zo komt hij... In een, in, een, ja, in een waterwereld terecht. In een soort fantasiewereld. Waarin hij uh, allerlei... avonturen beleeft. Ja. En? Was het wat? Nou, uh, kijk, laat ik het zo ook zeggen. Ik, ik, uh, ik hoorde altijd hele enthousiaste verhalen over die, die familievoorstelling van het, uh, van het, het ja, van dat, dat, dat het voor kinderen heel leuk was, maar dat het ook voor volwassenen ja. uh, ontzettend leuk was. En er heel veel, heel veel grappen in zaten. Uh, die ook ja, die een beetje over de hoofden van de kinderen heen gingen, maar die, die ook voor volwassenen erg leuk waren. Dus ik was, nou, ik was erg benieuwd. Uh, alleen ik las op de, op de site dat ze een beetje in een andere richting waren ingegaan. En ja, het is voor kinderen nog steeds uh, uh, leuk. Maar ik kan toch niet. Uh, ik Voor volwassenen toch... niet meer? Nee, ik zou je geen volwassenen uh, uh, heen sturen. Waarom niet? Nee. Ja, het, is, het, het grootste probleem is. Uh, uh, Gijs Nabers speelt die Sil. En uh, ja, een jongetje speelt... van acht. Ja, die speelt dus een jongetje van acht. Nou, ik, misschien is dat persoonlijk, maar. Ik Wel, Gijs is hoe oud? Nou ja, ongeveer. Ja, ergens in 30 volgens ja. mij. Het uh, is ja, heel knap als je dat uh, overtuigend neerzet. Nou ja, uh, it, it is, ik, ik vind het vooral heel vervelend om te zien. Ik, ik, ik kan heel slecht tegen een, een, een volwassen man... in een Die een beetje broek. kinderachtig doet. Ja, en oh, wauw. Het, het is ook niet ironisch gespeeld. Dat vond ik, dat vond ik het jammer eraan. Uh, uh, volgens mij kan je dat ook uh, ironisch doen... Een jongetje van acht spelen, zodat de kinderen denken: oh, dat is een jongetje van acht, En, en tegelijkertijd volwassenen het zien. En uh, moet, uh, dan maar dat is niet. Nee, het is een heel eigenlijk, hij probeert dat heel serieus te doen. En uh, ik, ja, de kinderen, ik, bedoel, ik, heb ik heb zelf geen kinderen... En, maar uh, ik, er zaten wel veel kinderen in de zaal en die vonden het... Uh, nou, die vonden ik, het zo, wel leuk. ik heb een beetje zo gehoord in de pauze en na afloop ja. wat ze ervan vonden. En die, die, die vonden het wel leuk. Alleen, uh, uh, ik zag aan de volwassenen dat het wel langer uh, lange zit was daardoor. Ja. Zijn er wel eens de Fries overigens niet onbekend? Hier ook in dit programma speelt de moeder. Ja. Uh, ja, dat komt meer overheen, want ze is ook moeder. Uh, ja. Wat ze doet, dat gaat beter? Ja, ze speelt heel veel rollen. Die moeder is nog een vrij uh, serieuze rol. maar ze, ze, ze, de, de andere drie acteurs die spelen allemaal uh, nou ja, dubbelrollen. Tien uh, dubbelrollen. Ze dus hebben volgens mij wel uh, tien verschillende ja, personen. Dus heel waar. vaak. He, veel kostuums, ja, veel decors. Ja. En, uh, nee, niet omdat ze, hier, uh, <laughs> omdat ze hier werkt, maar Stammerlassen-Friest... Wel, was wel echt uh, het hoogtepunt van de voorstelling. Ze die was, was heel, heel goed. goed. Heel erg goed. En ze heeft uh, een paar ontzettend grappige typetjes. En de uh, andere twee acteurs uh, uh, heb ik ook al moeten lachen. Maar van San Wallace Vries was echt, een, uh, was echt heel fijn om naar te kijken. Maar niet zo goed dat je, dat je zegt: uh, voldoende voor de volwassenen, voldoende reden om naar die voorstelling nee, te gaan. Nee, het is net te weinig. Ja. ja, dat is wel jammer. Ja. Rob Mulder, als je dat hoort. Ben je liefheb ja, jij zei liefhebber van theater? Maar de, de, dit is natuurlijk een familievoorstelling. Ja, nou ja, de Tweede Kamer is gisteravond met reces gegaan. Maar het doet me een beetje denken aan de politiek. Aan de tweede eigenlijk. Kamer. Ja, uh... Maar ik weet niet of ik de enige ben die, die associatie heeft. Door de dubbelrollen? Of... Nou, door die volwassenen die zich uh... oh, kinderlijk ja. gedragen. Ja, ja, ja. Jij zou er niet naartoe gaan, concludeer ik. Nou, uh, is jou, dat tot te mij geen aanbeveling. kinderen? Jij zegt niet van mensen, ga erheen, geloof ik. Nou ja, als je kinderen hebt en okay. je wil je kinderen een plezier doen, dan, ja. dan ga erheen. Maar... Eerst, eerst even de andere, andere productie dan, want dat is de film, The Rum Diary, met in de hoofdrol Johnny Depp. Uh, ook ook daarmee eerst even het verhaal. Ja, uh, het, is, uh, uh, het is een camp, een, een journalist... Die, uh, die is ongeveer net begonnen met zijn carrière... en die, die gaat werken bij een krant uh, op Puerto Rico. En het gaat niet zo goed met die krant... Het uh, loopt nogal slecht allemaal. Die, die hoofdredacteur die, die, die, die wordt helemaal gek van de stress. En, uh, uh, en hij wordt te, te werk gezet bij de horoscopen. Dus dat is al voor een... uitdaging. Ja, precies. Ja, met ambitie is dat al een beetje uh, uh, terug. Maar hij wil eigenlijk wil die hele mooie kritische artikelen schrijven. Maar die hoofdredacteur zegt... Heet, van, ja, dat, dat, uh, uh, uh, dat willen de mensen helemaal niet lezen. Want het is een vakantieeiland. Het is een... Eiland waar Amerikanen op vakantie gaan. Ze willen gewoon vrolijke dingen lezen. Dus dat is al een, een strubbeling die hij heeft. Tegelijkertijd is hij ook uh, zwaar aan het drank. De uh, eerste scène is hij al de hele minibar aan het uh, Leeg aan het zuipen. En uh, um, uh, ja, het... Hij komt op een gegeven moment in contact met een projectontwikkelaar. En eigenlijk gaat hij een beetje zo half undercover, gaat hij meedoen met het project. En het project blijkt ontzettend naar fraudeleus projecten zijn op een eilandje vlakbij. Waarbij de natuur eraan gaat en de lokale bevolking totaal genegeerd wordt. En daar wil je over schrijven? En daar wil hij over schrijven. En, dat, en doet uh, hij dat ook? Uh, nou ja, dat heeft, uh, hij begint te schrijven en hij leeft het in. Maar ja, dat, uh, de hoofdlijke wil het natuurlijk niet Hij het niet. Nee, en, en daarna gaat ook nog de... Nou ja, ik verklappie hier niet heel veel. Spannend? Goeie film? Uh, ja, het is, het, is niet, het is wel aardig. Het is zo'n zo film dat je, zo, dat, je, dat je het kijkt en denkt... Oh ja. Ja, en dan, dan loop je het bioscoop uit... en dan een paar uur later ben je hem eigenlijk, eigenlijk al weer een beetje kwijt. Je werd en, niet aan het denken gezet, er zat geen moraal in het verhaal. Nou, wat, wat ik wel heel, uh, heel mooi erin vond, was uh, uh, het Puerto Rico. Dat, dat deed me een beetje denken aan die documentaire... die ik uh, Curaçao heb gezien uh, dit jaar. over het, het, uh, Hoe naar die Amerikanen met, met, dat, met dat eiland omgaan. Uh, uh, ze, ze, ze hebben het gekoloniseerd... Ze maken er een soort vakantieparadijs van. Maar ze doen eigenlijk als de lokale bevolking alsof die niet bestaat. Die projectontwikkelaar heeft een huisje met, met een, een privéstrand erbij. Maar dat, ja, dat heeft hij zo, zo via via, heeft hij dat opeens gekocht... in de lokale bevolking die daar normaal altijd gaat vissen. Die staat er opeens voor een hek. En hij staat te schreeuwen met een shotgun en, uh, en van de strand af. En die mensen hebben geen idee wat er opeens gebeurt. Het is wel een, wel een vorm van kritiek op, op niet alleen die bestuurders... maar ook cynische uh, journalisten? Uh, uh, ja, dat is wel, dat is wel ook een, vooral een kritiek op oppervlakkige op, op journalistiek. Inderdaad, op, op, op mensen die ja, uh, leuke stukjes schrijven, terwijl er veel erger dingen aan de hand ja, zijn. Ja, het is gemodelleerd, dat begrijp ik, naar die journalist Hunter S. Thompson. Hè. Dat is een ja, beroemde journalist uit de jaren 60, ook veel drugs gebruik komt, Ja, en er is al eerder een film uh, over gemaakt, ja. uh, and Loathing in Las Vegas. Dat ja. Een fantastische film. Uh, die, die heb je ook gezien? Ja, en dat, is, dat, is een en al, dat is natuurlijk een en al drugsgebruik, die film. En, en, nou, door... fantastisch. Ja, ja toen ja. Terry Gillian, uh, <laughs> Gillian gereageerd. Dat is een van mijn nee, Maar die vond je regels. goed, die maar deze begrijp goed. ik ja, niet of minder. Echt veel minder goed. En waar, waar zit hem dat dan in? is uh, dus Ook een beetje omdat. Uh, uh, Johnny Depp begin ik een beetje de trucjes te zien. Dus na vier Parts of the Caribbean films. dit, dit ook een beetje een dronken. man... als ik toch een beetje het Jack Sparrow. zonder ruik. <laughs> ja. Rondloop. Dat heb je meer. Ja. ja, het en, werkte niet. Nee dit, dat, keer. Dat, nee, dit keer, mm. terwijl in Fear and Loathing is het in, in principe hetzelfde personage. Maar ja. daar da, da was, was het net het overtuigende. Het, het gekke is het, is, het is een vriend van Johnny Depp, was het. Die ja, Thompson, die Hans dus, Thompson, uh, ja. ja. Als je moet kiezen tussen de theatervoorstelling of de film, wel, welke wordt het dan? Uh, als je kinderen hebt, de, de theatervoorstelling, <laughs> uh, volwassenen gaan toch maar naar de Toch film. maar naar ik de film? Hoop, het is toch wel een interessant ja. uh, man, die je dansen. Je staat zelf ja. uh, ook weer op de plank in januari, begrijp ik, met van nare mensen en de dingen die kapot gaan. ja klinkt ook niet echt vrolijk. Het is uh, uh, geen, geen vrolijke voorstelling wel, uh, wel wel om te lachen. Wel om te lachen. Het is, uh, het is een post-apocalyptische cabaretvoorstelling. Post-apocalyptische cabaretvoorstelling. Ja. Gaat u uh, kijken zou ik zeggen van Thijs Domburg. Dankjewel Thijs voor je gastrecensie en dank ook Rob Mulder van de vereniging Eigen Huis. Voor de zorgen over uh, ja, het, het afnemend aantal banken dat nog hypotheek verstrekt. Zo direct een debat over de flexwet in Vrijdagmiddag Live. Avond.